11 uur Jeroen van Kamp met het CNOS-journaal. Het schandaal met de schommelsoftware in de auto's van Volkswagen is wat groter dan tot nu toe gedacht. Volkswagen heeft de software in de VS ook ingebouwd in zware dieselauto's, zegt de Amerikaanse milieudienst. Het gaat om zo'n 10.000 auto's, waaronder de Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en grote Audi's, zoals de A8 en de A6 Quattro. Volkswagen heeft eerder erkend dat er wereldwijd is gesjoemeld met dieselmotoren met een inhoud van 1.2, 1.6 en 2 liter. Daarbij gaat het om 11 miljoen auto's die bij een test schoner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Volkswagen hangt een miljardenboete boven het hoofd. De politie stopt voorlopig met actievoeren en de COO-onderhandelingen worden hervat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de politievakbonden en minister van de Steur. Wat vakbond ACP betreft beginnen de onderhandelingen zo snel mogelijk. Politiebonden voeren al maanden actie voor een betere COO. Het kabinet biedt 5% loonsverhoging en een eenmalige toeslag van 500 euro. Maar dat gaat ten koste van de pensioenen, zeggen de vakbonden. Drie Nederlandse agenten gaan naar Oeganda om mee te zoeken naar een vermiste student. De Nederlandse vrouw van 21 verdween vorige week bij een trektocht langs de Nijl. Volgens de lokale politie was ze vooruitgelopen naar de oever en verdween ze. De Nijl zit vol met krokodillen en met Nijlpaarden. Internetgigant Google wil in 2017 beginnen met het bezorgen van pakjes door onbemande vliegtuigjes, drones. Wanneer precies en in welk land het begint is nog onbekend. Vorig jaar werd al bekend dat Google een pakjesdrone heeft ontworpen voor vrachten van anderhalve kilo. Eerder kondigde concurrent Amazon aan dat het werkt aan postbezorging met een drone. Het weer vanavond en vannacht kan overal dichte mist voorkomen, vooral in het noorden. Minima vannacht tussen de 3 en de 6 graden, met mogelijk vorst aan de grond. Overdag in het zuiden zonnig, in het noorden nog een tijdje grijs. Smiddags vanuit het zuiden toenemende bewolking en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live.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 Hoe heb je dat ervaren? Hoe ging je daarna naar uh, hogere scholen? Ja, ik, ben, ik, ben, ik heb de lagere school, dus de basisschool in Harlem uh, in Noord uh, ook gehad. Um, even kijken hoor. De naam ben ik kwijt. Maar hij zat in de in de San Poortenstraat. Daar zat die uh, Sanpoortenstraat, Hoek Wouwermanstraat. Oh ja, Sint Bonaventura's toch de school. Dat was de eigenlijk een jongensschool. was het. Oh ja.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 Dus je bent een taalknobbel. Ik was goed in Frans, in, ja. in Duits, oh, Frans, in Engels, uh, Nederlands. Uh, dus ja, inderdaad, uh, de Romaanse en de Germaanse talen, die, uh, ja, die, daar heb ik wel een, een, een gevoel voor. Ja, wat leuk. Ja.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 ik begon uh, als een idealist. Ik, uh, ik dacht, nou, ik had een groot ideaal. Zullen die leerlingen eens eventjes uh, een fijn Duits gaan leren? Want ik, <laughs> die had natuurlijk een, een, een zekere kennis al. Ja. En, uh, maar goed, dat viel dus uh, wel tegen. Want uh, ja, dat is jouw ideaal. En dan kom je in de klas en dan, uh, dan merk je toch dat uh, kinderen eigenlijk uh, liever vrij zijn dan dat ze leren. <laughs>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 Het is 25 jaar geleden, maar eigenlijk, uh, ja, ik zie het nog voor me als de dag van, uh, als de dag van gisteren. Um, en ja, met zijn handpalmen zo uh, naar voren, uitgestrekt. Uh, nou ja, ik kreeg dus eigenlijk t, uh, meteen het idee van dit is Jezus. Ja. Dit is Jezus. En, um, en uh, wat ik dus zei op dat moment, want hij keek mij dus met een heel liefdevol uh, gezicht aan